Dialectofoon, bij Viva doodgewoon. Gewoon. Goedemorgen, beste luisteraars bij deze 337ste aflevering van Dialectofoon op uw favoriete radio, Viva. Uh, zoals gewoonlijk starten wij met het opgeven van woorden en wendingen. We hebben veel vragen vandaag weer, wij hopen op uh, goede reactie. Kijk ook naar de dialectofoon. Uh, de bladzijde 4 waar we weer een aantal foto's hebben uh, kunnen laten publiceren uit het materiaal van Ascania. Kijken of je niet weet wat dat betekent, waartoe het heeft gediend en vooral hoe het noemen op zijn asses. René, start meteen met het opgeven van woorden en wendingen waarom wij dit volle uur gaan spelen. Ja, uit... Het gesprek met Julien van over 14 dagen, al hij uit zijn schoolverhaal, uh, hij loodde heel wat genoteerd en daaruit gommend dus voets Volle renfort. Renfort. Wat is de betekenis daarvan? In welke context bezigde dat? Er? En dan, ze op een zeker ogenblik, ze hebben het op ontzet gespeten. Op ontzet gespeten. Wat is de bedoeling daarvan? Wat hebben ze hoe hebben ze iets op haar et gespeten? En ons et reed op een kerken. Ons et reed op een kerken. Dat is gewoon, hè. Ik zie alleen en ze net op een kerken aan. Nou, moet vlieg gelukkig zijn, paus. Ik zet die tien dagen in, hè. De Pierre gaat sturmen. Sturmen. En dan, Pitten kost gemanlijk goed goedakkel. Gemanlijk. Is het dan nog goed dat woord? En in betekenis, ga ik in deze, kost gemanelijk goed akkel. De betekenis van gemanlijk En of je dan nog bezig of nog goed hebt van leven. En je moet niet zeggen, si en sa. Dat si en sa, dat we vroeger pas toch meer dat dan eden ten dagen. Maar hey, wat is de juiste betekenis? En kun je nog een zin zeggen wat dat in gebezigd werd? Je ge moet niet zeggen, si en, of sa. Het is of, hè. Hey. Si of sa. Wat ba een ander in huis is, dat staa a astrien veu adeu of op aan dulper. Waba een ander in huis is, dat staa a astrien veu adeu of op aan dulper. Wat is de betekenis daarvan? En dan woord astrien. Kende dan nog? En dan kwam de ook niet in. Getrap een misant, een misant. Is dat nog goed? En wat is dat juist, een byzantini men. En dan over de Pierre kwam dat op een zeker ogenblik: de meren, ze liep nog berrevoets. Wat is berrevoets lopen, voor Piet? De betekenis daarvan en hoe dat, dat eruit ziet: een piet dat berrevoets loopt. En wat hebben van zijn lijve nog van vierde gaat geklapt. Hè. Weet het nog, meer dan één keer, twee wijken achterin is er nogal over gebeeld, over dat vierde gaat, iets dat zo gezegd, rap verbrand aan een, en iets dat niet sterk was aan dander. En, Julien jij daar klappen van een vierde gespet van een leer? Een vierde gespet. En wat is een flunk? Een flunk, uit een bepaald speel. En een uitdrukking dat we van Janine van uh, Walvergum gekregen hebben per brief. Bedankt voor de brief, Janine. En uit het kaartspel, als zij ook nog eet, is het dan nog goed en wanneer zeggen ze daaraan? Afblijven of traven? Genoteerd achter het kaartspel. En naast stel ik nog een andere vraag. Konijn eten, is dat ook furoge? Of is furoge alleen bedoeld als je met een gille kraaiwagen voor de koeien en zo? Ik zeg konijn eten, of saai steken of zoiets. Maar voor roze met een zak op haar rug. Achter een konijn te gaan in Walvergoem zou dat ook kunnen voor Roger zijn. En wat is juist voor roze? Dat zijn ze, een hele Botrame, den op bladzijde 4 van Goeiendagas, ter nat, dialectefoonrubriek 142 en 144. Op het eerste billeken is het gesloten en op het tweede billeken is het open. Dat is hetzelfde voorwerp. Wat zou dat kunnen zijn? En wat zeggen men daar tegen op zijn asses? En dan dan 145. Verschillende afbeeldingen en verschillende groeides. Uit uh, de verzameling van Ascania. En we met dat mogen dat fotograferen. De naam ervan. En je ziet hoe dat eruit ziet We hebben het er al over gehad over 14 dagen. Hè, in de periode van nu jaar. Ja, met de pijperkoeken. Met de pijperkoeken. Daar lag dat bovenop. Herinner dan nog? Kun je dat naam nog zeggen? En zie je dan af hoe dat, dat eruit zag? En dat was niet in Suiker. Dat waren geen Suiker Dat is misschien later gekomen. Of een bilken opgeplekt op een pijperkoek. Deze is niet in Suiker. De naam... En of dat je dan nog iets van wet, dat je dan nog herinnert, je zegt, gelukkig zijn er ook bewaard gebleven en zijn er in bezit van Ascania. Hallo. Ja, het is Antoine. Dat is Antoine. Dat is de rabbi, hè. Ja. ja. Zeg van verleden werk daar, hè. Ja. ja. De vrochske. Een vrochske. Een vrochske, ja. ja. Een vrochske. zeg ik dat met tweeën of met tranen, Dat is ook een vrochske, hè. Nee, zijn we zijn er met tweeën, nou? hè. Nou, zijn er met tweeën. Ja. De derde ja, komt. Een de vrochske is beantwoord, Ja. Ja, ja. ja in een vroskans aan het kaartspel, nog één, dat ze niet gezeten hebben. Als je nog eerder alleen gaat, hè? Met tien troeven in je handen, dan zeg je ook een Vroske. En dan is er geen ene dat ook springt, want dan zit hij ineens geen goede kaarten, hè? En dan maakt de vijf slaan. Ja, tenzij dat je toch niet in te maken door parkeer springen, Zonder kaart. Ja, omdat ze een pakjijs springen, hè? Maar ene dat een Vroske doet, dat is een namelijke. Dat is een namelijke, ja. Ja, liggen. Ja, ze horen dus, hey, dat niet gaar zeggen eigenlijk, he, de echte katers. Nee, die horen dat niet graag zeggen, nee, maar nee, kom, dan zijn er toch zo. Ja. Zeg, en een scherwerk. Ja. En niet wijs dat nog niet met pannen toe ligt, he, dat gebinte dat, dat erop staat, ja. dan zeggen ze ook een scherwerk tegen. He. Het staat in het scherwerk. Als ah, de ja. maatboom erop staat, he, van de schrijverker en de metser, he, ja. Ja. dan staat dat ook in scherwerk. He. Ah ja. En gaat dat die Algoeren? Nee? nee, ik kan niet zeggen. Nee, ik kan het niet zeggen. Niet. Nee. Ja, ik heb dat altijd gehoord, zo, hè. misschien is dat dat hier niet zo gezegd wordt, maar... Allee. In de ja, buurt van Tienen. Uh, de schruimwerkers, die dat, misschien de dakwerkers, zo, hè, voordat de pannen erop komt. Je ja. ja. zijn er dan al pannenlatten op hoek? Ja, of is dat ja, hier nou, het alleen nou, het hè, gebonte dat, dat, dat de matser mee in, inwerkt? Die, die, dat dan misschien? De balken, hè, de, ja, balken de balken die er ja. al op hè. Mm. Mm -hmm. hè, in het scherwerk. Samen dus in de schruimwerker uh, moeten we... Dat scherwerk al, als ik uh, de andere keer zegde. Hè, Hmm. Daar zeggen ze bij ons een overloop tegen. Zo we dat alles zo bekken opgezet hebben, hè, in de schuur. Tussen de twee tassen hebben we dat soms ook. Hè. Ja. Ja. Of anders er, uh, zo in, in, in een stal hè, een overloop. Een overloop, oh, Ik o, weet het niet, ja, de boeren misschien steer. Nee. Dat zeggen ze daar meer, te, uh, zo we dat allemaal een roemel in het ja, ja. karaas zo ook. Hè. Ja. In een kaarhuis kun je ook zo'n ja, ja, ja, dus zolder kunnen hebben, maar dat is van alles te Een schijrwerk, een schijrzolder heb ik ook nog horen zeggen. Ja. Een schijrzolder, een scherwerk, Een overloop, dat zeg ik tegen een, uh, een rijgewaterput, waar dan een afloop aan is als een vol is. Ja, dat is ook een ja, ja, weglupt ja, he, in de riolering of in ja, vroeger ja. Uh, in de zep. Vrij, ja, misschien het dat er de een of de ander licht op gaat. Ja. Ja. Zeg, en die klok van rot te brengen, hè. Ja. als het gedonderde, als het nou in de zomer je aan het en begint te donderen, hè. Ja. dan zijn daar nog rot, dat moet het is van zeker zijn. Hè. Allee joh. Ja, ja, ja. Is dat geen baan Nee, nee, nee, nee. nee. Vroeger uh, was de boter sterk, de melkzuur en daar rot Allee. Als het donderen? Ja. Huh? Als er een onweer overkwam. Wat had ik nog horen zeggen hem van zijn lijven: van die dat, uh, in de Bravera werken. Als ze geus op alleen lambiekopflessen trokken en het was weer, dat ze den ophaven, want dat dat ideaal weer niet was. maar Of dat dat echt is, of dat ja, dat ja, ja, wagenuur ja, is. Ja, dat, dat, dat, dat komt door de, de, de salpeter, de solfer in de lucht. Hmm. Je weet, als het onweert, dat is gezond voor, voor de natuur. He. Dan komt er zwavel in de lucht. Maar uh, die, die gassen ze dus, dat wij niet, misschien is het wel ru ruiken, raken, maar niet. Nu hebben we geen goede geuren meer. Hè. Hm. Want hond een, een, een hond die die hond een weer afkomen van ja. in, worden al gedonderde. Ja, dat is ongedurig, ja dat is. Ze dus die rikt dat, hè? Ja en uh, ja als als daar niet gestoken zijn als je daarna hebt van de hier nog de andere gekregen en je zet die erbij onder onder de klok, maar die zijn niet gestoken geweest hè maar ja die waren ja. zeker rot hè ja of was dat dat kan de, niks Als van, van de nest geweest is ja. dan zijn ze ook rot hè ja ik dat... heb je dan nog opgeschreven van zwagen is zwijgen. bij ons zeggen ze dat als er zo naar nou, ruzie gaat hebben, hè, over iets dan niet mocht je zegt geweest zijn ja en dan zeggen ze en na manneke is zwagen en zwijgen hè? is ik hetzelfde? Ja. Niet vagen of te zwijgen? Zwijgen en zwijgen hè? Ah ja. Of je gaat niet goed zijn, hè. Ja. Ja, van die, van die biertentunnel, ik heb dat de Lode er al gezegd, ja, dat, dat wordt bij ons toch niet gezegd. Dan nee. zeggen ze meer, het uh, gaat tegen. Ja. ja. Die opening hè? daar slagen ze naar hem liegen als dat toegevrozen is ja, ja. Dus Jij wist toch te zeggen dat dat moeilijk kink dat, dat toekappen, toe no, ja. ja, Maar als je dat op je ketel krijgt... ja juist. Ja, ja. voor de risico's dus te vermanen, he? Gevaarlijk, ja, ja. He? Ja. Zee, Ik heb dan al in de rapteneer ook geschreven, ik allemaal niet, want dan... Hij neemt niks meer te zeggen, een raaf voor, hè Ja. Raaf geven dat is versterking geven, hè Ja. He? So, dus uh, er komt raaf voor voor ja. mij aan de kar helpen te duwen als je vaststekt of zo. Ja, ja. dat is raaf voor. En, en gemienlijk. Gemaanlijk, gemanlijk, hè? Gewoonlijk. Ja. Ge dat zeggen ze bij ons veel, hè? Ja. Gemaanlijk zijt hem uh, dat of dat, ja, ja. maar na zet hem Ah ja, dat gewoon te, gewoonlijk, ja. In, die, in, die, ja, ja, in ja. die zin is dat natuurlijk ook bij ons, hè? Ja. En see of so, zus of zo, hè? Ja. Het is zus of zo, het is of sa, hè? Ja. Het is niet van dat of dat, het is zie of sa, hè? Zie of sa. Hmm. En uh, op tijd ja. dat Bervoets loopt, dat er zien dat nog nooit niet beslagen geweest is. Hè. Ja. Zonder ijzers. Ja. Vroeger was dat alleen besloten dat ze op de kassa's moesten komen. Hè. Maar ja. als ze er, uh, naar een gingen, dat moesten niet beslagen zijn. Hè. Ja. Want dat kostte te veel. Hè. Op een eierenweg zitten, dan als ze in een jerebaan. Ja, een ja. Jaar, Wel, Maar ja, hè, dat is een ander dialect. Ja, ja, ja, ja gees, en, maar, is, oost zeggen, ja, Dat oost wat zeggen. Ja, tuurlijk. En wij West-Brabans. Zee, ik heb uh, een geleerd een boek terug, waar al uitgaat ja. en van de boeren, hè. ik weet niet of ze dat al behandeld hebt vroeger of zo, maar ik heb het toch nog niet gehoord. Van de oppervlaktes van, van uh, het veld ja. vroeger, dat al gehad. Ja, ja. Een bunder. Nee, dat kennen we niet. Dat is over nog nog, een bunder. Ja, maar, ja, maar ja. Een, bunder, een bunderland. Ja. Ja. Dus, uh, Ons groothavers, daar spraken niet van een hectare, hè. dat was ja. met een bunder te doen... Een dagwand of een dagmaal? Ja, dagwand, dagwand kennen wij ook, ja. Gat, ja. Dagwand, Een ja. ja. vierendeel? Nee, hè? en Een roede, of een, een, roei. Roei. een roei? Een roei, ja, roeien ja. roei ja. kennen ja. we He. ook, ja. Uh, dat zijn zo'n vraag. Ik... en ik heb misschien al gehad van die schoven, hè. Ja. Want dat was een betaalmiddel vroeger, hè. Een terlink. Een teerlink. Een tienlink, ja. Een terlink. hè Ja. Hoeveel schoven dat, dat zijn? zijn, zijn je dat, hè? zijn dat geen zeven? Nee. Of tien? Ja. Vandaar tie, dan wel een T-link, tie, Het begint met T, hè. Tierlink. Ja, ja. Hè, tien. Ja. Maar dan heeft er ook een erf-link bestaan. Oei. En hoe ziet er die net? Dat zijn er elf. Ah. Oh. Elf schoven in, in een erf-link. Je weet, vroeger moesten ze gaan dienen in klooster, gaan werken, volgens het land dat ze gebruikten, hè. als ze geen, geen pachtkosten betalen moesten, ja, ze gaan ja. werken, en of anders moesten ze een naam, en dat was een kapoen vroeger, ja. een witte kapoen leveren ofzo, en dan moest ja. die niet helemaal wit zijn en zo van alle bazaar, hè. Weet, zo moesten ze afbetalen. betalen. Maar ze moesten ook betalen ze dus met zoveel terlingen in de tindenschuur, ja. ja, dat had oh, ik in de rapten een keer opgeschreven. Ja. Ja, je weet wat een wonderen. kapoen is. Ja, ja, ja, ja. Een ja. haan, hè. Ja, maar ja, maar is een hè? Ja, ja, ja daar uh, is het met een gewone aan te doen. Want een hen is maar een halve kapoen. Kapuin, een kapuin. Ja. ja. maar ja, maar ik heb dat ook. Ja, maar lang... een kapoen, ik weet waar je dat op hebt, dat is, dat is een andere, ja ja. Maar uh, ze dus in de oude uh, spelwijze, ze ja, doet dus ja. de uitspraak met C-A-P-U-I-Y-N. Ja. ja. Kapijn, een kapuin, een ja, ja. En een witte kapuin mocht geen zwarte pluim ertussen hebben of iets. Ja. Want dat, dat waren betaalmiddelen zo, hè. Ja, Een ja. hen, ja, ja, ja. hen staat erin, dat is maar een halve kapuin. Want daar spreken ze, het is iets van, van vroeger jaren, hè. Van ja. Ze betalen niet natuurlijk Het begin maar, van onder keizer augustus, als Christus geboren is, de betaalmiddelen. Ja, wat, hè. Dus, ja. ja, ja als je dat ziet wat dat ja. er hier allemaal geweest is van, van en hoe dat die goederen verdeeld waren ja. ter nat en zo dat was van kloosters en zo ja, maar ja. Die, die hadden dan bij ons daar helemaal van achter in Brabant de, de, de, de, de taalgrens ook goederen liggen ja ja Zie je het? en die moesten dan leveren naar hier met karavachter en ja. dat was zo van alles dekken. ja alleen we vragen ja. dan aan onze luisteraars was dat ook een nulle flink al goed hebben, een kennen we, maar een nullenflink. Een erfeling he, van elf, elf ja. schoven, misschien Ach. is het jou dat de een of de andere een andere boer dan nog dat gehoord gehoord heeft vroeger. en Dat aan de West-Brabanters vragen. Goed, dat we. Hallo. Goedemorgen. Ja, het is lang geleden, hè. Ja, maar zeg, ik moet de kans hebben, hè, man. <laughs> ik zit er al twintig minuten op, hè. Is nou, het waar, ja. hè. Wat Die ja. kapoen, dat is toch een gecastreerde naam. Voilà, tuurlijk. ik wou hem dus, zeggen, maar... Ja ja, ja, ja, hij kwam er niet uit, hè. Nee, hè. Nee. Goed, ik kom nog eens... Ik trek het heel kort, want uh, Julia zou wel gaan komen en dan... En ik ga niet in, niet ingaan op wat dat je gezegd hebt, want dat en, komt toch allemaal ja. heel gemakkelijk goed. Maar ik kom nog eens terug op die zende... Ja. ik heb dag een vraag gevraagd hier van verschillende mensen en die kennen dat allemaal zelfs dus aan een assenaar die al dertig jaar in Antwerpen woont en die zegt daar zitten dus pensen in ja. een paar kotletten of, ja. of meer ja. maar ook een paar sneeën kipkap of gepeste kop ja ja, ja. ja. maar nu vraag ik mij af is dat hetzelfde die twee gepeste kop en kipkap nee dat is niet zo lang. nee denk ik ook niet nee. nee. peste kop is meer gelatine in dat is kopvlees ja. dat is kopvlees ja. Maar nee, de inhoud, ik weet het niet. De maar een goede kipkap, dat gaat uh, beter liever zien. Dat hè? gaat beter, ja, dat ja, denk ja. ik ook. dan ja. er is meer overschot, hè. Mm. Ik denk oh. het wel. Dus we gaan het met die vragen, hè, dus de gepeste kop of ja, kipkap. Ja, dan heb ik nog, ja, een, een nieuwe aangever, alleen een oude nieuwe aangever. Ah, dat is goed. Uh, die spreekt van een luben. Een luben. Een loeben. En Heel, dat is de lubbe van en ons? Ik ze, is dat de lubbe van bij ons? Dat is de lubbe van bij ons. Maar ja. pas op, die lubbe moet ook van bij ons zijn. Zullen? Want hij is een puren den bergenaar en, ja. en walvergenaar. Maar uh, Julien die zegt, het is een lubbe. Ja, ik ook. Ja. En in het meervoud lubbes. Ja. Dat zijn ja. dus die mannen ja. die het slachtvee in, in Anderlecht naar de slachtbank drijven. Aha. Aha. Ja, ja, ja. Want een lubbe, ja, ja. Hier, wat ik vroeger ervan dacht, een lubbe, een goede, een goede zak, hè. Ja. ja een grote berg, maar ja. een goede zak tot en met ja. he? uh, maar het is dat de, die luuben dat ze mee opgaven en daarmee sprak ik een missionairen erover die zijn Lubben. Ja. Uh, dus die man met een stok en er waren gewoonlijk on, uh, mannen zonder schrik ja, ja. ja, ja. die daarna dus het slagveld uit de naar na de naar de bank moesten drijven. en naar de slagbank leiden ja ja ja dat wij hebben dat al gehad ja, maar ja. dat is lang geleden. Ja. En wij hebben toen genoteerd, een koeienlubber. Ja. Ja. Een nou, koeienlubber. Ik heb hier staan, koeienlubben ook dus. Maar ja, dat, ja. Kan, dat kan wel lubber zijn, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, een Het is goed dat we een keer op terugkomen. Ja, nee? zeker. Ja. Uh, niks mandaal natuurlijk. Nimmendaal, zeggen ze toch ook? Ja. Ria de Knot. Ja. Nee, Ria de Knot. Je kent ook dat, uh, de vorm met de rekking, niks mandaal ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ik denk wel het meest van allemaal. Ja, Julien zegt dat ook, hè? Ja, ah, dat kan. Ja. Ik denk meest van allemaal. Ja. Je moet niet te veel van een kas maken. Ja. En ja, niet opblazen. <laughs> niet te veel van een kas maken. Een fytis. Een fytis? Ja. Is het niet een ne fytis? Uh, nee, ja, dat, dat zei ik ook eerst. Nee. de het is mij zo opgegeven. En het, het zit, René, gij moet zeker Louis Fytis gekend hebben. In uw geburen vroeger. De, de bloemist daar op het einde van de Lindenpark. Ja, zal ze dat te tegen? Dat zal ze te tegen. Oei, oei. Looien eh. of een hier, zeg ik. Maar, ja, wel ja, eh, ja, ja. De bloemist. De bloemist, ja. he, de bloemenister, ja, bloemenister hè Ja, de bloemenister, ja. ja. De bloemenister. Eh, dat is een slimme, zo is het maar opgegeven. Die een dat met zijn gat zou vliegen vangen. Ja, yeah. zo hebben het me opgegeven ja. De fitis en ik dacht direct aan Louis Fitis en dat was zo niet Gent, een schent een maar dan was het nogal wat zwanser ook zo'n beetje. Dat ja je. Ja. Dus ik wil ik het maar in. dat was filosoof. Nou, komische uh, uitspraken deze. Ja, nee, maar dit is dus fitis. Ja, fitis. Dus met lange i en dan korte i, fitis. De fitis. Fi fitis, ja. Ah, fitis. Dus ik dacht ook direct ja. op Fitis Maar waar ligt de klemtoon? Fitis. Ja, nee, fetisch. Ah, ah, ah, ah. In onze assen, hè? Fetisch. Ja, ja, ja. ja. Ah, ah, ja, ja, ja, ja. ja. ja fetisch. Nou, zit ik ik in mijn kop mee, een klaar voorwerpje. Ja. Een soort of dat je daar aan, aan echt. Is dat geen fetisch? Ja, ja, ja, tuurlijk. Eh, dus. Uh, ja, ja, een amulet of zo. Ja, ja, dat ja, je op ja. zakstik voor daar of daar naartoe ja. te gaan, stemmen en zo van alles. Ja, ja, een, een geluksbrenger. Ja. Nee, ja, we, dat je dat ziet er je zo meedoen aan televisiequisten en demmen dan zo Frans baan en of wat of Ja, er kan nog een poot. Zou dat daarmee verband houden <laughs> nee? Ik weet het niet, nee, het maar maar niet. dat is fetisch, je ma Ja, maar je weet ja, hoe dat ze het uitspreken allemaal Ja, ja dat is zeker. Allee, ik, ik leg het maar op tafel een dus. Geen, een fetisch. Nog tis, een paar dingetjes? Ja, uh, nog even, het is geen shirtlang. het is geen fetisch, nee? Tis nee, tis nee, nee, geen fetisch. Fetisch. Eh, je, moet, ah, je moet de kassen niet afremmelen of afreffelen. Ja. Afreffelen zeggen ze in opwijkschand. Moet dat moeten we aan Piet vragen. Fremmel is toch wel lastig, hè? Afremmelen zeggen ja, wij, ja, ja. Maar ja. Dus de dat die mij dat gevraagd heeft is half opwijk en half asses. Ja. Ja. En die sprak van afreffelen, zijn moeder zei dat soort van efferceel. Ja. Ja. En, en wat bedoelt hij? We wil ja. op zoek gaan naar, naar ah. Hij en... zei kast, maar ik zeg schuiven, ja, well, ja, schijven. Ja, je weet toch, ergens thuis een snoepschuif, en bol en smostering. Ja, ja. Dus en naar als naar de kleinkinderen komen, die remmen de schuiven af. Ah, ja, wat is een een Afraan, De kast afraan. Ja, afraan ja, ook, dat is zeker. Roefelen bedoel je eigenlijk. Hmm. Ja, daarin roefelen, Afrufelen, ja. Dat ja. is meer wat van eigenlijk, hè. Over dat onweer van Antoine, daar zit toch iets waarheid in, Schens, hè? Ja. ja. Volgens mijn grootvader, Hugo van Assen, toen, ja, ja, als ze een lambiek liggen aan of zo met onweer... Ja. Dat kost keren. Dat he? kost kieren, ja. Dat heb ik ook gehoord, ja. ja, dat was ook gevaarlijk voor de melk, en voor de boter, dus al die producten. En ook voor de cider dat het aan het gisteren was. Ja? Ja, dat kost u ja. niet één keer kieren, dat, dat kost wegkappen. Maar daar kon er dus niks aan doen? Nee, ja, dat, dat weet ik niet. Badelijs, daar trokken ze lambiek op flessen, Dat mochten hun geus. min ja. eigenlijk hier de fiets, hè. Saint Michel, daar stond het beeld van Brussel op, hè. Ja, ja, ja. Daar op het stadhuis staat. Just. En als het te zwaar omweden was, boven Meulebeek af, af en op van, van ah, dat ja. werk te doen. Zie je dit? ja. En, of, als ze bezig waren, dan we het niet klaar dat werd aan de gasten verkocht, dat was goed van smaak, maar ja. daarna geen oog. daarna geen oog, ja. Ja. Ja. Ja, is ja. ja, ja, dat was troebel. Dat was troebel. Ja. Eh, maar ik paan dat er een stukje kunstbouwluif was ook, hè, maar ja. Dat kan, ja. maar dan. Uh, Lambiek, er... dat had te maken met de luchtgesteldheid, ah, ja, natuurlijk. Veel dat er de filters ja. waren, Ja, maar het. een beetje bijgeloof komt er bij. hè. Ja, dat ja. is het, hè. He. Nog een slotte, want ja, maar ik kom er nog, hè. He. Ja. Ik, ik heb nogal moeten carduen. Kardjeun. Kardjeun? Ja, of kardjeun. Dan zie je er toch al een vloek in. Hè. Ja, ja. Eh, travakken. Je zit er al in, hè. Als je hard labeur moet doen, of hard werken, dat travakken, dan, dan vloeken ze nog wel, hè. Nog en dan kan je nog een moeten kardjeun. Ah ja. Of kardjeun. Ja, dat is ja. een verkorting, ja. ja. Voilà, de stop ik. Ja. Hallo. Goedendag Dag, Dag, Dolf. Ik ga bij dat kaartspel nog uh, een woordbouw ja. doen ja. en de uh, vraag, dat werd ik eens gezegd ook, ik zet me in de is ja, De eerste uh, man ja. dat vraagt Ja. Dat wil zeggen he, ik vraag Ja. Dat is het enige dat daarvan ik ervan nog opgeschreven. Ja. Heb. En dan, van de roze ja. uh, Feitelijk als we wel een taart vooroze afdagen, dat weer gemold. Ja. Dat weer gewoon met de kerk binnengehouden Als we achter ter kanai te gingen hè Ja. Dat weer gestoken met een mes gewoonlijk, dat was zeker ja. ik zijn. Ja. ja. Of voor uh, ons en alles ja. en zo. Hè. Dat ja. was zeker ik zijn, dat was bij een konijn te vervoeren. Ja. Maar voor je ja, rooi dat was gewoonlijk bij de biers. Ja, dat pas ik. Ook. Ja, dat weer uh, gemolden of, of Ja. Uh, met de zassen. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. En de konijn niet naar ging ik hem Juist. Ja. En nou, vandaag weer gespit hè. Ja. Ja, ja. ja. wat als niet even sprak. Niet daar zegt tegen... ...vuurde gaat ...dat hij naar de rotte kant is. Ja. Dat hij alleen... ...dat hij een stuk uit is... ...dat hij slechte staat is. En dat hij... ...aan het is. Maar feitelijk... ...vuurde gaat, ...dat wil feitelijk... ...ja, uh, ik ben feitelijk... bewerker, ...dat wil zeggen... He, ...een soort ...waar je niks kunt mee doen. Ja. Dat wil... Uh, dat, ...dat valt meeste veel, ...ik ga dan zeggen... ...in de kandelabomen. Ja. Dat wil zeggen... Uh, ...vuurde gaten... Uh, ...dat is... Red, red van mooi uh, met vroegen in en daar, als, als dat gezagd werd, dan werkt nog stalle kanten, dat kunnen we moeilijk bewerken. Ja. Dat is vuurig uh, dus, uit, uh, dat valt het meeste weer in de Canadabomen. En dat zijn meeste bomen hè, dat nog nat gestaan hebben. Ja. Daar valt dat meeste in vuur ja. Zo bezig een waal daar hè. Ja, ja. Maar walen met overplus nog over dat vuurig, ja. van dat, van daar rot also, ja. naar, naar de vermulende kant hè. Dat ja. ja. de uh, zien van de tweeën, ja. Maar walen zijn vaarlijk, dat verdering tegen uh, de Minderbaardige... rijt, uh, ja, dat, dat was naar de rij kant, een ja. van mollen, ja. getrokken ja. scheef. Minderwaardige hout eh, zo. Dus het is kost dat en moeilijk bewerken. Ja. En uh, uh, ik ga nou zeggen, als je dat als je dat toch kost schaven, dan heb je 5 centimeters met de mollen mee en dan je keer tegen de molle. Zo ja. so, ik ga nou zeggen, je uh, kost dat goed schaven 5 cm en dan in zet je zetten tegen de molle tegendraad. Dat ja. de molle uitrecht was ja, van ja, de dood. Ja, ja, ja, ja. Dat eh, maar nou moest ik nog iets zeggen. van een ja. overloop, hè? Ja. Dingen eh uh, dat zou dan eh uh, dat dan dat ze dan een overloop tegen zijn, hè, waar je me dat vroeger nog een keer over gaat. Waar ja. zijn de tegen de ruster? Ja. Maar wel dat overloop, dat uh, dingen uh, over spreken, dat was veel van niet een ruister. Het, uh, soms de boerderaars, dat uh, boven de schulft ook een ruister heen, en dan boven de desvloer ook een de ruister heen. Ja. Maar dat gescheen was duinenoverloop. Ja. Ik ga dan nou zeggen, ook uh, daar lijden ook planken op, maar, maar, maar, maar dat was maar een goede meter of een meter en een half breed. Ja. Dat was veel van op, niet een ruister, op om dan een kinderlijn heen. En dat was een overloop dat ze tegen zijn. Ja. Goeie, het dat is zo te zeggen, En uh, gezien ook nog. Duidelijk, ja. Maar als ja, ze zeggen dat uh, we naar verdiepte gaan om traphoek ja, Het ja, ja, eerste ja, deel ja, van trap, overlopen overloop en, nee, nee, en ja, dan op draadtrappen zeggen zetten, zeggen ze ook een overloop. Ja. Maar nou, heb ik van die klok dat daar rot broeit, hè. Ja. Ik heb er van alles al van gehoord. Nou, ik probeer zo goed mogelijk dat van een keer uit te leggen, wanneer alleen maar leven thuis genoeg gekweekt. ik heb me dat van leven genoeg meegemaakt en hij uh, zelf nog aan geholpen. Van dat de onweer, hè? Ja. Ja. van een kloek, hè? daar geloof ik normaal niks van. Ik ga nou wel zeggen, waarom? Ik zeg niet dat dat niet kan vijven, hè. Nee. Een klok dat goed vast zit, die gaat van een nest niet meer af, de daar. Maar weet je wat? In het begin, als ze kan beginnen te broeien, en daar komt een onweer op, als je, en, en dat is in vroeg van avond, ja. en het is donker, en ze verschrikt ervan en ze komt van een nest en ze roept op een nest niet meer op. Ze de paard naar het nest rot is hè. Ja. Daar daarmee zeker. van. Ja. Maar van nou doen we want Van daar. rotten werden, daar geloof ik niks van. Nee. Ik heb hem van lijf mee onder de vogelen ook zo gekwikt. En als dat met de kiekeren zou zijn, zou dat met de vogels ook zo zijn hè. Lopen? Ja, ja. Eh, ik heb me er mee onder de geklikt, Ik heb me van lijf niet Maar weet je wat ik wel veugel heb? Geen akiais uitleggen als ze zogezegd... ...hele verschrikken van, ja, ja. van de slagen van zeker. toen weer. En ze, geraak, ze geraken van nest af. Ja. En ze geraken niet meer terug op, dat zogezegd. Ja. De aaren de hele nacht koud liggen. Dat ja. je de pauze, dat ze smaag eens zijn, hè. Ja, ja, ja. Hoe je dat beste kunt zien, hoe dat een kloek... ...geet dat vanwege ook van gesproken... ...dat een kloek gemakkelijk van een nest gaat, hè. Ja. En wij dat zeker dat een kloek niet broedrijp is. Dat ja. Dat wil zeggen... Dat is bij de vogels, dat is bij, bij alle pleinvee, die hebben een broedplek, dat ze zeggen, hè. Ja, dat is juist van achteraan in de lijf, dat is naar, naar de breine kant. En daar kun je zien dat dat kloek, of haar vogel, of naar Porto, of kleinvee pleinvee naar Porto, dat gaat, ja. in uh, broeikondities. Dat wil zeggen, dat, allee, dat ze kan broeien. Natuurlijk, ja. uh, je hebt dat kans dat niet in laag, En dat is te zien aan die plek? Ja, ja, ja, ja, dat is goed. Als je, en zeker bij de vogels, hè, bij de kekenhoek. Als je die pluimen blaast, ja. dat is bruin plek van achter. Ah, ja. Dat is de bruikplek dat ze zeggen. Dat, ze, dat is teken dat ze in broeikonditie ja. zijn. Ja, allee, dat ja, wisten we ja. niet. Dat al ze weinig of niet van, van een nest gaan. Ja. En ik wil nog zeggen ook, hè, een kloek, hè de listen ze ze gewoonlijk in ons zerk. Ja. Dat was van achter, van achter in een hoek, en daar weer zo een ijzer gemokt, en van dat hij in een bundel weg was, dat er de kleiten van, uh, van de glazen al klaar met de kost. Die ja. schijnen, zo, ja. Dat hij kloek nog kost eten en drinken. Ja. En gewoon ze eerst, als men een klok zei, een dag afdraaien op kalkar. Ja. Tot als ze uh, zagen dat hij alweer dat kloek vast had. Ja. En dat pakken we gewoonlijk van 14 à 16 jaar zo ja. dat kan een klok bebroeien een klok die broeit gewoon aan het zeggen, dat zeggen ze broeit temperatuur uit dat ze zeggen dat ja. ze direct goed broeit rijpen want het is van de winter van de lijf dat, de, ja. dat de, ja. de, de haren moeten wel goed komen hè. Juist. ten broeit hij normaal van 19 à 21 dagen. Ja, ja. Natuurlijk, dat schommelt er tussen, hè. Ja. En uh, wielen in dat gewoonlijk, hè, als er uh, uitkwamen, hè, die, eerste, die zaten wielen in een kurf, Want die lieten dat niet bij, hè. Ja. En de twee lesten, daar lieten maar gewoonlijk bij Dat Daar kwam de kloek van een eerst, hè. Ja. En dan, uh, als ze begonnen ze uit te lopen, dan die kloek, hij met die twee schippetjes nog. Maar dan, dat hij weer net eronder de stof gezet, al hij dat er dan uit waren, hè. Ja, ja. Uh, in een kurf en die werden dan met tand groot gebracht, hè daar werden dan een doek in de curve geleid, de chippetjes erin, en dan een doek over, en die werden onder de Leuvense stoof, ja, ja ach, dat ja, was gewoon wat warmte, dat werd ja, ja. en een keer of drie, vier per dag, werden die wat, nou, eten gegeven, ja, gegeven, totdat ik wat te goed eten en drinken, en als die klok, die met dat wiel is de chippetjes van tinger kwam, in, in in derk, boos, goed rond te lopen. Hè? Ja. En als ze de schippekens gewoon waren, dan werden hij in de klok om bakken gezet. Ja. En uh, daar zaten de twee schippekens erbij. En dan, met beetje service, met twee en dra, werden er dan stillekens aan de gezet. Want je ge mocht daar niet in een keer in de zitten, hè? want dan was de groep te groot. Hè? Just. Anders zouden uh, ze gepikt me hebben met de andere. Hè? Ja. Zo weer is dat bij ons gedaan. Als... Maar ik zeg het van dat de onweer, nee, daar geluiden je niks van. Nee. Maar weet je wat ik wil weet, hè, en dat is al beschreven geweest, dat is in boeken, hè. Ja. met onweer, hè. Ja. dat de paling, hè dat weet je, dat is een vis, ja, dan ja. begint te lopen dan. Als het nou onweerachtig is, krijg je ja. het juist van dat bie dat er een ja. ruid, dan weet het water, daar ruid hem ook. Ja. En dan komt de pijling in beweging hè, en dan begint te lopen. En dat is met een onweer. dan ben ik beste, zeggen ze. voilà. En dat is daar geschreven in een boek ook. Ja alleen dan moeten ze op paling gaan vissen naar ja, toen de, de, dat het, Ja, dan ja. komen de meeste mm. palingvissers boet naar dat gisteren. Nee. Ja. ja. Goed, goed. Eh, ik ga nog een andere ja. uitlaat Ja, bedankt. Ja. Dag. Dag. Dag. Hallo? Ah, ja, Mevrouw Jans. Ja. Hebben we uw uh, geduld niet uh, lang op de proef gesteld? Nee, het nu. was goed van de van kloeken. Ja, en, ja, ja, Ja, ja die ja. dogen niet meer. Ja, ja. Maar de schipjes zijn bij ons ook nog wel onder de stuif gezeten. Ja, dat zal wel. <laughs> He, van die broedplekjes is ja. interessant, hè? Ja, nu het niet goed. Ja, ja. Nu is het niet goed. In de zuimerij kun je dat wel vijmen met onsdagen, de onsdagen. Ja. ja. En zo lang kon wij en broeierig weer is. Maar dan is het er veel en je, je dat niet een pakt als hoe Gelijk buitenvat krijgt buitervat, je krijgt geen buiten krab, zuurweren. dagen, kipkapdagen, dat begint direct te blinken en, het, en, en, en zuur te werden. Ja, ja. En zo'n dingen allemaal. Maar dat is met in de onsdagen. Ja. Do, daar stond je geen vaste dotums op, gelijk... Um... Nee, nee gelijk euh, die andere aardigen als gelijk die vries door, maar de, die, komen, die komen wel wel verder, dus, Ja ja. Uh, Astriën? Astriën? Ja. Ja, straks hè? Dat straks. Straks, ja. Astriën komen man af, hè? Ja. En uh, ver naar dien liggen of naar of op aandulper liggen, je moet er niet op roepen, hè? Dan komt dat misjere genoeg als zo. Ja, is dat zo niet een bidden? Ze staan dan nog iets te wachten? Ja, hij wil ja, als je van iemand staan museum rond vertellen ofzo. En dan ga zegt, maar ja, je moet er zelf niet op roepen, je weet van tijd, nieuwe kut uitbaar ja. enzo. Ja. Dat, eh, dat betekenis dat ja. Mm -hmm en uh, denk uh, in je zult die dat je zien je zelf kan je niet kindje ah, ja. als je zult zien dat vertellen zult ja. dat je dat nou vertellen zijn ja iemand dat je zult of iemand je dat je zult zien dat je zult dat je dat je dat je dat je zult zien dat je niet, zien je zult dat het zult remmelen. Rem, re, re, remmelen dat je dat dat dat je dat dat dat kantjes aflopen, also, remmelen. Ja, uh, Werd er in Wambik ook de kast afgeremmeld op nee, zoek naar snoep? geplunderd? Geplunderd dat ja. is dan alles, daar is niks meer over. <laughs> nee, nee, niks niet over. Maar ja, de betekenis ervan is toch ook dat ze meer dan zeer stuks kunnen pakken? Ja, ja, ja, ja. Van remmel. Ja, ja. En even naar Konange je kunt je kasten in zakken steken tegen Flessagne. Och ja. Dat dat dat, het 옛... het ja. Tegen Flessagne? He. Tegen Flessagne, ja. Zinnetje. Ja, dat dus, uh, dus kan je toch, ook, ik weet het niet al hè. En een van de kipkap hè, dat is goede kipkap, modern kipkap ja. wordt ja. um, dus, kip kip dus wozenbouwen verwerkt zijn en daar weer het werkvolk gaven. geven. Dus kouken, en die baanmolen ja, en baan onder doen ja. en uh, op de pachttuigen daar wil we het werkvolk gaven. Ja. Is kipkap en gepeste kop synoniem, mevrouw Jans? Nee, nee, nee, nee, nee. gepeste kop, dat is vanjaar uh, zo, hè. En zo'n stukken vliegst, van een veilig groeier. Ah, ja, ja. Kipkap is meer gemolen, hè. Ja. En een gepeste kop, dat zijn grote stukken. Ah. Maar zo'n goede graaise kipkap, dat alles wat in is, wat dat erin moest zijn, ja, dat is lekker, zijn. Ja, en mijn goeie lekker moest tot. Ja, ja. ja, niet te veel lasagne, niet te zuur ja, nee, nee, nee, Dat is ook nee, een kunst, hè. Ja. Maar ja, lei, ja. de boerenwinst kost dat wel in tijd, hè. Ja. Uh, die was nog altijd kermis, hè. Ja, ja. er kipkap was. En uh, van die van de dingen, vandaan die pot, van die, die, die zender, dat ja. daar zei uh, bij ons woon je stuifkapper na een baan. Zo, ah, ja. van die, die rubberkes gekapt. Ah ja? Ja. Maar geen kipkap niet. Geen kipkap, nee, maar wel, wel ja. rubbekus. Rubbekus, ja. ja. In Wambeek. Ja, ben ik hier bij ons toegevoegd? Ja, uh, maar de pastuur of notoren of die tijd hebben van ons van even niks gehad. Allee, nee, niet. Nie, dat, dat, we nu niet geweten dat dat ook bagedoor weer. Allee. Nee. <estrut> Dan woonden we misschien wel wat veraf. <región> ja, ja <laughs> toch niet. We hebben nu niet geweten. <stit> nee, nee. Als is toch krijgen ze wel een pindel aan bied, maar ik heb nu geen nusje pot gedragen. Nee, niet nee, nee. Ja, zie, dat is wel een zijn die verschillen ja, van, van dorp ja, tot dorp. Ja, ja. ja Vanavond zo'n haftijd duur niet meer over, zeg. Ja, hoe kan Ja, als ik veel net? Ja, en die van die goeie dagassen, 144 en 144, zijn dat geen ingepotten, Ja, dat zijn ze. Ja. Zo'n gelijk notoren, ze dan dan die baas, ja. en in een kasken en zo is we ja mijn dekselknop buit die is dus toe en tweede ja. is open Zo, ja. Ja, ja, ja ja ja zeg maar eens en 145 zeg ah we. ja de de madoline en wilde ze zacht zeg ja dat is wo eh, ik ik geloof niet dat ik eens in mananen had ze, maar ik heb gisteren toch de jong van de snoep afgegooid. Ik, ik stond maar dat je daarna nog ziet, maar wel in sojkergoed. dat zo. Zo die skyven, precies die uh, wit en een rood randje rond dat yeah. Ik heb ze dan nou wel niet gezien, maar ik heb zo'n indruk dat dat, dat nog bestoot in de vorm van snoep. Maar, maar wel sojkergoed. ja. Deze is in ploster, hè? Ja, ja, ja dat, heb ik, dat heb ik goed. Ja. dat heb ik, ik kan me niet herinneren, wel de hettetjes en, en zo, uh, de portretjes opgeplekt en de strikken en de perlverker ja. en dat allemaal. Maar dat heb ik door, door me in, in. Geen plosteren bijlertjes? Nee, geen nee. dingetje van, nee. nee. Gaat dat nog weten dat notaris zo'n inkpot mee had, ja, als ze ten kwam of ja, wat? Ja, wel, ja, ja, ja. dat is een, een kuip daar hang je in een stamenei, doen. ja. ja. Dus ik, uh... Ze nog met de pen schreef. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Weet je maar, voor dat er twee zijn, even stieën? Ze hadden geen blaven en groene geweest met twee kleuren ja, ja, van twee ja, ja. kleuren, ja. Klopt, klopt, ja. Kleuren. klopt, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Even dan steeds, als ze moesten het is in rood, Ja, het ja. was rood en zwart. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja ik nog het dingje van de potten. Ja, uh, volgens Slode stond dat ook op de pupiter op de lessenij van de schoolmeester. ja. Ah, zoeien. Dat, uh, ja, van ja. Daar heb ik dat zicht staan Ja, ja. ja ik, ik heb hem anders niet eens nog maar keer. Bij ons zat in de ronde van de pupiter he, van ja, de bank. Ja, ja. Ja, ja, en als er zo'n vlieg in, zat om mijn pennen niet in te moeien. Oh, dat kost gewoon moderne kunst mee ja. uitvoeren. He. Met de pletteren en. Ja. <laughs> die je kleuren bij, he. die vlieg Ja, dat weet. Dat is het. Ja. een een luben of een luiber dat je door zegt, voor de beesten op de jogen of na het waar bij ons is dat een pieskes man. Ah. Naar de Piets. En Piets is een stokje. Ja, ja, ja. Dan is hij anders niet goed, dus. We hebben Pietses mannen. We hebben wel in het verleden wijken over Pierre's gaat gehad, of over vier dagen. Iemand dan niet goed kost volgen in school, dan staan ze dat tegen. We moeten molieren van Pierre's Of vertaal om te tuiten, hè? Veel water. <laughs> taal omtuiten. Je weet, een taal waar ze de, de melk in zitten, ze ja. zijn boven komen he. En ja. dat was hun een teut hè een, ja. een, een teut, ja, Een teut, een teut, ja. ja. En als ik van niks anders goed dan je, je misschien nog kunnen taal omtuiten. Ja, ja, ja. Zoek gewoon dat. <laughs> dat maar, het is eigenlijk properder werk. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. En Floenk, en zijn die naar een flunk. Ja, het, eh, van, spel, een, van, vlis, van een flis zwijn of dan, ja. En door mijn vrenkjes te schieten van online. Gewoon daar een goeie flunk liggen? Ja. maar Melber aan waren dat ook, als ah, kinderen. Ja. Ja, ja, dus die in de liggen, hè. Ja, van ons. Van ons dat de... ze moesten naar schieten, ja. ja. ja. Wat was dat eigenlijk, René, die flunk? Ja. Stopsel. Ja, die weet dat ook. wat ik doe je van tijd nog als de familie bij in is eh Stoppen. zijn alle zijn alle stopsels flunken. Je dat je naar goed blij frist doen en niet. Dan heb mij mee dus mij afgesproken also ja. en door. Dat stopsel geschieten schieten dan. schieten wel ja. nog met geld. Ja. dat ja. nog nogal. Al animatis, als je he? met vier man zet, zet ja. de alle vier een frangel bijvoorbeeld op ja. dat stopsel, en dan ja. beginnen je met een stuiver te schieten. He. En als dat stopsel weg is, het geld dat Tixbaas stuiver leidt dat is van ja. Ja, dat is van, ja, ja, maar dat noemen ja. we wel een stopseltje ja. Dat was stopselschieten. Ja. En dat flonk is toch iets anders? Is het iets anders? Ah, ja. Kallakenschieten. Kallakenschieten. schieten, Ja. Ga ja. je ja. ons uit te werken. Goed. Ja. En een smakelijke Wat zondag. Dan dan weer, ja. ja, mevrouw Jans. Ja. Uh, Julien, een, een flonk, dat was dus toch bij jou in de tijd met Melbourne, hè? Ja. De eerste betekenis bij ons daar is op een flonk zitten, tegen een flonk. Ah, ook nog? Aha. Ah, ja, ja. Daarom blijft hij gewoon op zijn flonk zitten. Ja. Zijn achterwerk. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar je hebt ook een betekenis als uh, in, uh, in het Melbourne? Ik vind ja, dat, een ja. Een flonk, ja. Je kost ook een scheut liggen. Een flonk, ja. Maar... ja. Een flonk als ik het er niet eens word. Het is maar een flonk. Ja. is er ook niks trok. Dat is precies al zo lang geleden. Ja, dat he? is lang geleden. Hebben we nog met de melbers gesproken? Wie weet er nog wat een flunk is? Dat, ja. is. dat moet ik je opzeggen. Ja. dat is juist het achter, achterste een flunk. Ja. En van de broedplekken waar dat ja. de dolf daar wat Iedere vogel eet er, als. je een vogel geblijst op, he, Dat is bloedvel. De koek ook dat dan niet en de mee kan daar niet broeien. Aha. Dat laat zijn werk door een ander doen, hè? dat laat zijn werk door een ander doen. Baakla een daar zijn aba, ja. zo tien, ja. elf, nesten. Ja. Want dat is een trekvogel, daarna is een weg, hè. He. Ja. Ja. Dat heeft geen broedplek, dat kan niet broeien. Die harten moeten precies bloedvel ruiken. Schist. En ja. verrotten broeien, ik heb van lijf geweten, ik, ik deed een in een staren weg bij mijn zuster in Walfrug. Ja. En die woont net te de dan. En, ja, ja. ja. en op zei kamioen, pas maar, hij had dat duiver, dat kamioen, ja. dung, dung, op ja, die kamioen. En al mijn haren waren rot. Ja. En ik pakte een kloek en ik ging naar het fruit uit. En zoveel haren, zoveel chipikjes. Ja. Wel een paal dat dat van Tijveren was. Ja. De grond dat tuiveren, dat die haren daar rot werden. Ja, ja, dat is. Ja. Trillingen. Kun, trillingen, ja. Ja, is ook, ja. Ja. ja. En klok en klok. ja, kloekig staan ze er tegen. Kloekig. Kloekig. Ja. Dan mochten ze kloekig geluid, dus kloek, kloek, Dat ja, ja, ja. is ja. daarmee dat ze klum, klok zeggen. He. Ja gaan hij zei Kloekhoek staan. Kloekig staan. Oeh, die kijk staat kloekig. Ja. Die Augustus, die bleef, oh, de Auguste van die blijft Oeh, dan mocht het twee dragen. klant laat onderleggen en hij kruipt ja. op en dan kwam daar ja, niet mee ja, af. Ja, ja, ja, ja, ja. Zeg, en dat Astrien, uh, Julien, wat betekent dat hè? Astrien. Ja, dat komt we straks ja. Hier heel ah, binnenkut, ja, ja. Ah, ja Astrien. Ja, ja, ja, ja. Ja. Snel, dat staat waar. rap, vuurdag het wet staan bij jou al voor de, de. Ja. Waar van uh, Janine uh, een paar voorbeelden gekregen, waarin dat ze dat kwetsd komen uh, ja, ja. Uh, bezig. En ja. ik wil dat toch even zeggen, kwetsd komen maar naar de cinema. Zij het, ja. zij het uh, Janine en ze bedoelt, er was een uitstap gepland, het is slecht weer. Kwets te komen, we gaan naar de cinema. Als het niet anders er kan, ja. allerlei gaan in ja. Ja. Ja, ja, als er niet genoeg schotenleedte voor iedereen was, dan zaten ze. Kwets komen, eten we er nog een beeldrand Ja, het kwets te komen, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Of er zijn, is de kut en een kut, daar pistolet zijn een koffietafel of zo. Kwets komen, zitten we er broer bij. Ja. Of als er een kleed gekocht werd dat het bijvoorbeeld te lang of te kut was, kwets komen, leggen we tien. Of liggen we Dijk? Kortste komen, ja. Mm. Kortste komen. Het wordt toch het kortste ja, komen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Janine de bezig uh, bij het kaartspel Afblijven of Traven. Afblijven of Traven. Astrid ja, Nightspel, hè. Ja, ja. He? Afblijven of Traven. Ja. Dat is best goed, hè. Voor je roze, Julien, wat is dat voor jou? Teten voor de bierzen. Allee, well, niet dat je kunt maken, hè. Hey. Ja. Dat is Voeder. Ja, ja. ja. ja. Roze. berg, berghoze, voeier, voeieroze. Ja. Een ja. keer voeieroze, een klaveren, ja. toen het gijs, dat was ook voeieroze. Ja, wagen. Ja. Voeder, dus, dus ja, de ja, uh, ja. bierkoppen. Een ja. keer bierkoppel, hij gaat hij voeieroze. Ja. En dat vierde gespet is dus toch wel een gespet? Dat, dat ja, ja dan, dan is zijn kracht kwijt. Ja. Oud, dat moet uh, weerstand hebben, dat moet hard zijn. Ja. En daar willen je dat met een op krabben. Ik denk dat zo doen. En nog vier, uur stek dat ja. zelfs met je vinger Dat Daar is al zijn kracht wijd. Ja. Ja. ja. Dat is niet rot, he. dat is ja, vierig. Ja. ja, ja. Dat is niks plezant als je dat doet, als je, nee, dan je dat moet is... goed. Ja, ja, ja. Verschiet dan verschiet ja, dat ja. nogal. He. Maar dat gebeurt niet. Ja. een vierige spet hebben we dat uitgezocht. Ja. de lerenmaker zou dat toch moeten ja. weten. Ja. Maar ja. Maar dat, tot besluit. jullie hebben uh, Canada Zul wat dan over zitten? Zit de, ziet de prakazijn nemen? Een misant emmen Een misant, ja. Wat, wat is dat eigenlijk, een misant? een malheur, een tegenslag, een ja? misant. Ja. Gewoonlijk is in, in, in verband met ziektes hè. Ja. een misant ja, malleur tegenslag, malheur, tegenslag. Een misant Het een misant gehad. Ja, nee. Ja. Je gaat het ook niet horen, nee. Het niet hoor, een misant al wel dat. misant ja, gehad ja, ja. Ik denk dat dat nog deoman bezig is. dan nog. Ja, dat is. misant. Ja, wat is dat? Ja, nee, dat kan dat niet zeggen, nee. Ik ook nee. niet. Nee. Hoe zo zijn er nog vuilwoorden? Je moet dat verstand zo doen. 50, 60 jaar weggaan ja. en dan begint dat te druppen. Ja, ja, ja, ja. Lukt ja, met druppen. Dat uh, Julien, <laughs> uh, wij zijn content als dat er duppeltjes vallen. Uh, uh, dit moet helaas het einde zijn van onze 337e aflevering van de uitgroepje Favoriete Radio Viva. Bedankt Julien voor het meewerken en bedankt voor het luisteren en uh, voor het meewerken. En graag tot volgende zondag. Tot Nosterwijk. Dag.